Tien uur na wel met het NOS-journaal. Bij een houtveredelingsbedrijf in Arnhem... zijn drie werknemers gewond geraakt door een bijtend zuur. Ze kregen door een lek in een leiding liters azijnzuur over zich heen. Het chemische middel wordt gebruikt om hout te veredelen. Het ongeluk gebeurde tijdens reparatie van de leiding. De drie werknemers hadden beschermende kleding aan... maar kregen toch azijnzuur in hun gezicht en op hun benen. Volgens de brandweer reageerde het drietal verstandig... door meteen onder de douche te gaan. Ze werden daarna naar het ziekenhuis gebracht.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 Een Britse minister is opgestapt nadat hij een opspraak was gekomen... omdat hij politiemensen had uitgescholden. Het is Andrew Mitchell, een minister zonder portefeuille. Eind september fietste hij weg bij de ambtswoning van premier Cameron. Agenten hielden hem staande omdat er in Downing Street niet mag worden gefietst. Mitchell pikte dat niet en maakte daar agenten uit voor idioten en proleten. Dat kwam hem op veel kritiek te staan. In zijn ontslagbrief schrijft Mitchell dat het voor hem niet meer mogelijk is om zijn werk te doen. Op het Televiziergala in Amsterdam zijn al wat prijzen uitgereikt. Zo kreeg Ali B. van het publiek de zilveren televisierster voor de mannelijke tv-persoonlijkheid. Vrouwelijke tv-persoonlijkheid van het jaar is Yvonne Jaspers... en de Talent talent Award ging naar Gerard Ekdom. Het tv-programma Het Klokhuis won de gouden stuiver... voor het beste jeugdprogramma. Straks wordt nog bekend wie de gouden televisiering wint.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 AMB Verkeersinformatie. Twee files, allebei door werkzaamheden. Allereerst op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Barneveld en Knoopend Hoeverlaken staat 2 kilometer. En op de A16 Rotterdam richting Breda, daar wordt ook gewerkt. En daarom tussen Knoopend Terbrechtseplein en Knoopend Ridderkerk 2 kilometer. Hey buurman, ook geld teruggekregen van het energiebedrijf? Nou, nee. Moet bijbetalen. Het is nu Week van de Energierekening.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 Het is genoeg. En daar gaat langs de lijn natuurlijk vanavond over. De grootste sportsponsor van Nederland. Stop met het sponsoren van de wielerploegen. Het komende uur heel veel reacties van betrokkenen uit de wielerwereld. De renners, ex-renners, managers, ploegleiders, voorzitters en kenners. Dat allemaal tot 11 uur in NMS langs de lijn. Ja, de mededeling kwam dus van Bert Brugink... voor een uh, volle zaal van het Rabobank-hoofdkantoor in Utrecht... vertelde de financiële directeur waarom de bank heeft besloten... om de sponsoring van de mannen, vrouwen en de off-roodsploeg te stoppen. Het gaat me pijn in het hart... maar voor onze bank is dit een onvermijdelijke beslissing geweest. We zijn 17 jaar lang in het wielrennen uh, actief geweest. Vol overtuiging en met, nou, wij meenden, een goed verhaal. Want wielrennen dat past bij de Rabobank... Pas bij onze klanten, honderdduizenden mensen zijn actief of niet actief... sponsor van, van het wielrennen en beleven plezier aan de wielersport. Vorige week verscheen het rapport van de Amerikaanse dopingautoriteit USADA. De conclusies daarvan zijn bij u, naar nou, ik veronderstel, bekend. Het rapport is ronduit schokkend en heeft heel veel losgemaakt. We zijn niet meer overtuigd dat de internationale wielerwereld in staat is... om eigenstandig te, te komen tot een schone en eerlijke sport...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 Echter, deze ploegen zullen niet langer de naam Rabobank dragen. Bert Prugging was dat uh, vanochtend. Later deze uitzending de voorzitter van de KNW-Wintels hier in de studio. Nu al uh, Bart Voskamp en Sebastian Timmerman. En aan de lijn, uh, waar ook zeer gewaardeerd Ze kon niet hier zijn, maar wel gelukkig aan de lijn. Helene Krilaat, hoofdsponsoring van de Rabobank. Al een goedenavond. Uh, ik begin uh, met hier in de studio. Bart Voskamp, wat was jouw eerste reactie? toen je het horen. Uh, nou ja, doet je natuurlijk wel wat. Uh, ik heb zelf natuurlijk ook jaren gefietst, ook in de tijd van de Rabobank. Uh, doet je natu natuurlijk wel wat. Met name, je denkt aan uh, de renners die met name nu fietsen, hun familieleden, personeel. Ja, dat is een behoorlijke impact, daar denk je aan. Ja, Sebastian? Uh, ja, ik uh, was thuis en ik, was net, uh, ik had net een hele vieze luier van uh, mijn jongste zoon verschoond. En toen kreeg ik een telefoontje van een collega, hier uit Hilversum. Uh, dus ik nam al op met, wat is het nieuws van vandaag? Want, dat gebeurt natuurlijk wel vaker de laatste tijd, dat je een telefoontje krijgt. En hij vertelde, ja, Rabobank gaat ermee stoppen. En ja, toen was ik wel even verbaasd, ja. ja. Ik was net bezig aan een artikel in het Algemeen Dagblad... Uh, waarin uh, mevrouw Krilaat aan het woord werd gelaten. Uh, um, ja, en toen ik het dus wist en dat artikel verder las... dacht ik, ja, het zat er misschien wel een beetje aan te komen. Ja, ja en Lynn Krilaat, uh, nogmaals goedenavond. Ah, uh, uh, uh, ja, dat moet, het moeten bizarre dagen zijn uh, geweest. Laten we even zeggen, wanneer, wanneer hoorde u het nieuws... voordat de rest van Nederland het wist? Dat we zouden gaan stoppen? Ja. Uh, dat is uh, dinsdag uh, besloten door de Raad van Bestuur en toen wist ik het. Toen ja. heb ik het gehoord. Ja, was je erbij? Uh, bij, toen het besluit genomen werd? Ja. Het besluit is genomen in de Raad van Bestuur. Ja, maar. En, en daar was ik niet bij? Daar was ik niet bij, nee. nee. En wat was toen de eerste reactie eigenlijk toen u het hoorde? Ja, het komt uh, niet uh, uit de lucht vallen. En, uh, het zat er al langer aan te komen. En uh, dat heb ik vorige week donderdag ook uh, gezegd bij Nieuwsuur. Um, uh, uh, het, het, het komt niet zomaar. En het rapport van, uh, van vorige week van woensdag was wel van een dusdanige schokkendheid voor ons dat de gesprekken wel heel serieus over dit onderwerp gingen, ja. Ja, klopt. Uh, uit dat gesprek van vorige week van Nieuwsuur hebben we even twee dingetjes eruit gelicht. Uh, eerst wat u toen zei over de situatie in het hedendaagse wielrenner. Zei u toen het volgende? Wij zijn ervan overtuigd dat we nu wel goede afspraken hebben... en goed toezicht hebben op wat daar gebeurt. En je hoort ook in alle interviews dat, dat renners het ook betreuren... omdat er wel degelijk een hele hoop verbetering in de wielersport zit. Ja, en, en ook nog eentje over het besluiten om wel of niet te stoppen. Als je ergens 17 jaar in investeert... dan ga je niet rond van dit rapport een snel besluit nemen. Nou, een week vind ik toch redelijk snel. Nee, ik denk dat dat, uh, dat, dat, dat niet snel is... Vorige week uh, wisten wij een dag van het rapport. Uh, en uh, het, in het rapport staan echt dingen die voor ons nieuw waren... en voor de hele wielenwereld nieuw zijn. Wat ik vorige week donderdag heb gezegd in dat eerste citaat... en dat blijft zo, is dat er bij de Raboploeg nog steeds ongelooflijk veel gedaan wordt om uh, een schone sport te bedrijven. Hm. He, en daar zijn ongelooflijk veel stappen gezet om dat voor elkaar te krijgen. En het USADA-rapport laat zien dat de totale profwielerwereld... op een dusdanige manier verziekt is. En die term hebben we vandaag ook uh, gebruikt. Ja, dat je je moet afvragen of, dat je, er, uh, of dat je daar nog in moet rondrijden. Ja, maar dat rapport gaat over de wielerwereld tot 2007. En u zei vorige week van, nou ja, we zijn op de goede weg. Dan denk ik, ja, maar waarom stap je dan nu uit? Nou ja, omdat uit het rapport... Het, dat klopt, het zijn feiten uit het verleden. Maar ja, je kunt toch... Uh, daar, daar zijn dusdanige fundamentele uh, uh, dingen komen in voor. Niet alleen over renners, maar ook over uh, instanties. Eigenlijk over de totale wielwereld. Hm. Ja, dat heeft ons toch wel doen besluiten. Dat het lastig is om vertrouwen te hebben... in, in, in dat het goed gaat komen met de uh, met wielwereld. Hm. Ja, even over die instanties. Daar zei meneer Bruggink uh, ook wat over. Wat USADA ons geleerd heeft, is dat... De internationale wielersport niet alleen voor ziektes, maar voor ziektes tot op de hoogste niveaus binnen de, de wielrennerij. Dus inclusief een aantal van de relevante instanties. Wat voor instanties worden hier bedoeld? Nee, dat staat allemaal in het rapport. Dat hoef ik niet te herhalen. In het USADA-rapport komen ook een aantal kritieken naar buiten... op de manier waarop de instanties omgaan met de materie. Zoals de UCI en zoals de WADA bijvoorbeeld? Ja, daar, daar, daar komen ook verklaringen over naar buiten. Ja, maar goed, dat, nogmaals, dat was in 2007. Als jullie dus nu zeggen van ja, we zien ook geen enkele verbetering daarin... Dan uh, kan ik me voorstellen dat mensen denken, ja, maar dat was in 2007, jullie zien nu geen verbetering. Wat weten jullie dan nu wat jullie vorige week niet wisten en wat de rest van de wereld misschien niet weet? Nou, wat, wat wij nu weten is dat er in dat rapport worden allerlei mensen geciteerd die nu nog steeds in de wereld actief zijn. Aha, oké. Okay. Dus als die zouden verdwijnen was het probleem opgelost? Ja, maar dat, dan, dan is, moet ongeveer 50% van het peloton weg. Als je alles van voor 2007 uit het wielenpeloton weghaalt... dan is het halve peloton weg. We hadden het over instanties. Is het ja. peloton dan in deze ook een instantie? Of uh, hebben we het nu over twee maar verschillende vandaag, dingen? Vandaag is volgens mij ook een, uh, een oud renner... en die was voorzitter van de Australische van Nieuw-Zeelandse wielenbond afgetreden. En je ziet dus dat het nog steeds in de totale wielenwereld een enorme vertakking is van mensen die in het verleden gefunctioneerd hebben. Ja, maar wat zou er dan moeten gebeuren om dat op te lossen? Nou, ik hoop, uh, en, en uh, het, het maakt voor ons geen uh, verschil... meer, want ons uh, besluit staat vast... maar ik hoop er van harte, want ik gun het de wereld ook... dat er echt drastische wijzigingen gaan komen... en dat men ook echt besluiten gaat nemen die ertoe leiden... dat die wereld gewoon weer kansrijk wordt. Ja, geef, maar geef eens één voorbeeld onder... dan. Geef eens één voorbeeld, nou, wat, er kan, wat er zou moeten gebeuren. Er moet een streep onder het verleden komen... en dat is de enige manier waarop je kunt werken aan een uh, nieuwe toekomst. Ja, en het, het, het, wat er moet gebeuren, bijvoorbeeld, is het, wat al vaak gesuggereerd is... is het, uh, een waarheidscommissie. Gelijke rechten voor alle renners uh, die in het verleden wellicht iets gedaan hebben... om op die manier die streep te kunnen zetten. Ja. Mag ik het even hier aan tafel voorleggen? Bart Voorskamp, wat vind je daarvan? Nou, het is al ik, eerder gesuggereerd hè, zoiets. Ja, ik ben zeker dat op een gegeven streep streep uh, door en onder het verleden gezet moet worden. Dus daarom begrijp ik niet helemaal uh, dat, dat Rabobank toch uh, de stekker eruit trekt. Want uh, ik heb wel het idee dat ook Rabobank een heleboel ploegen op de goede weg zijn. Dus ik vind het jammer dat ze eigenlijk uh, uh, dat initiatief niet oppakken. Hm. Hè, de, laten ze de voortrekker zijn, ze hebben het vorige week nog gezegd. De waarheidscommissie en uh, nou, het voortouw willen nemen. denk van ja, dan hoor ik nu dat ze stoppen, dat is toch jammer. Dan was misschien een rol uh, voor hun weggelegd om, uh, om dat op te pakken. Ja. Helen Krielaart? Ik denk dat wij heel lang een uh, voortrekkersrol hebben geprobeerd te spelen. Uh, wij uh, uh, zijn altijd voorgevechten geweest. En we hebben heel veel elke keer weer op, uh, op situaties gereageerd om toch een stap vooruit te kunnen maken. En wij hebben nu niet meer uh, het gevoel dat wij daarin gaan slagen, dat wij ook werkelijk uh, bij kunnen dragen... En, en dat dat leidt tot een schone wielersport. Ja, want de verkeerde wielerwereld is te veel verworven... met de huidige nieuwe wielerwereld. Ja. Dat is het een meeste. Sebastian? Ja, nee, dat... Uh, dat in, ik, ik vraag me af in hoeverre uh, zo'n verklaring uh, die Lever Leipheimer deed... Uh, ook nog heeft bijgedragen aan dit besluit... Uh, die toch ook liet, uh, liet door... of heeft verklaard dat hij ook in zijn Rabotijd uh, uh, nog EPO had gebruikt. Ja. En Link Rillaard? Dat speelt ook mee, want dat geeft aan dat er uh, niet alleen bij US Postal... En, en niet maar eigenlijk door het hele peloton uh, uh, uh, ja, dingen gebeuren die niet klopten. Maar hoezo het hele peloton? Zijn daar dan directe aanwijzingen voor? Nou, omdat diezelfde renners ook in andere ploegen hebben gereden daarna en daarvoor. En dat er uh, ploegleiders zijn die later in andere ploegen zijn, uh, ploegleiders zijn geworden. Ja. Maar het is, ik vind het wel wonderlijk dat, dat het zo verbaasd is. Want iedereen die dat rapport gelezen heeft... die kan toch geen twijfel meer hebben bij de maten en de details... die in dat rapport naar voren komen. Die moeten toch schokkend zijn. En, en het bevat allemaal nieuwe feiten. En ook vooral die mensen uh, die dat rapport gelezen hebben... moeten toch schokkend zijn om te lezen dat het zo wijd verspreid is. Was. Ja, ja, nou, ik, ik denk dat niemand daarover twijfelt dat dat schokkend was. Alleen het gaat wel over een periode tot 2007. En uh, er is... 2007 en nu natuurlijk wel wat gebeurt, Bart Voorskamp. Ja, ja goed, uh, alle, alle bloedpaspoorten. Ik bedoel, wielrennen is natuurlijk uh, uh, wel de meest gecontroleerde sport. Dus ja, uh, logisch dat er natuurlijk zaken naar boven komen... ...die niet door de beugel kunnen. Uh, ja, ik, ik blijf het gewoon jammer vinden dat dingen uit het verleden... Uh, ...de, de, de, de jonge sportmensen ook, ook binnen de Rabobank uh, treffen hierdoor. En dat vind, vind ik echt jammer... Uh, ik denk, ja, ik denk dat gewoon iedereen wel op de goede weg bezig was. Als ik ook uh, uh, mensen die nu nog in de sport zitten, in de wielersport zitten, mag geloven. Ja, is iedereen hard op weg om er een, een goede en mooie en schone sport van te maken. Ja, en dit is toch een beetje de, de deksel op de neus weer. Hm. Ja, goed, maar dat hebben we net. Uh, dat heeft Helene Krielaert ja. net, uh, net ja, ook, al, ook al toegelicht. Um, is er, vraag ik aan Helene Krielaert, de afgelopen dagen zijn er nieuwe feiten naar boven gekomen. Wellicht na uh, de uitkomen van het rapport. Die misschien de beslissing die jullie nu genomen hebben, heeft bespoedigd? Nee. Het besluit is genomen voor. Ik neem aan dat je doet op het uh, bericht van Baredo van gisteren. Nee, ik doe er helemaal nergens was... op. Ah, Oké. Okay. Nou, in ieder geval, gisteren is uh, natuurlijk bekend geworden dat, uh, dat uh, uh, de UCI uh, Baredo onderzoekt. Uh, het besluit was toen al genomen. Uh, kijk, er zijn de afgelopen dagen feiten naar voren gekomen. van, van Bij de RABO, maar ook bij andere ploegen. Uh, uh, het USADA-rapport was echt omkeer. ommekeer. Mm, ja. Stel nu dat over drie, vier jaar iedereen erover eens is dat de wielersport helemaal schoon is. Het gaat helemaal precies zoals het hoort. De organisatie is goed geregeld. Is het dan uitgesloten dat de Rabobank terugkeert in het wielerpeloton? Ja, daar kan ik nou helemaal niks over zeggen. Jawel hoor. Ik heb, daar heb ik echt geen idee van. Over drie jaar uh, kan er van alles gebeurd zijn. Ja, dus uh, ja, goed, dat is geen ja en geen nee. Dat, is gewoon, nee. Uh, dat blijft koffiedik kijken. Ja, ja ja. Ons ook, ja. ja, maar vooralsnog is het niet de bedoeling, begrijp ik hieruit. Nee, dat is, dat is zeker niet de bedoeling, nee. nee. Uh, de Rabobank stopt dus uh, uh, niet alleen met de mannenploeg... maar ook met de vrouwenploeg, die houdt op te bestaan. Bert Brugging. Naar aanleiding van de verschillende reacties uh, op ons besluit... Uh, hedenochtend wil ik benadrukken dat onze sympathie richting Marianne Vos... en haar teamgenoten onverminderd groot is. En we zullen er ook alles aan doen om haar Olympische ambities... voor het jaar 2016 te blijven ondersteunen. Mevrouw Kieler, kunt u dat uitleggen? Ja, dat kan ik wel uitleggen. Kijk, de rabo zijn nu, uh, zeg maar, uh, uh, uh, ploegen direct onder de Rabobank. Hè, waar wij, uh, uh, uh, en, en, en die situatie, die heffen we op. De, er komt een nieuwe stichting waar de renners nu in ondergebracht worden... waar geen directe relatie meer is met de Rabobank... Um, en uh, wij willen Marianne Vos niet in de steek laten... omdat wij respect hebben voor haar team en haar prestaties. Dus wij zoeken naar een oplossing voor haar... om haar volgende Olympiade uh, gewoon te kunnen volbrengen. En dat kan dus zijn in de nieuwe stichting. En dan zal zij uh, niet meer uh, met, uh, onder Rabo rijden. En het kan ook zijn dat we een oplossing zoeken met de KMU. En daar zijn wij sponsor van. Ja. Marianne Vos kreeg het nieuws uh, natuurlijk uh, vanochtend ook te horen. Laten we even luisteren naar haar reactie.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 Maar, maar hoe en wat en ja, de verder. ploeg en dergelijke, daar heb je nou geen idee van. Daar heeft nog niemand wat op kunnen zeggen natuurlijk. Nee, we hebben afgelopen jaar een heel mooi jaar gehad... met, uh, met onze vrouwenploeg, met, uh, met onze rensters en, en begeleiding. En dat stond. En voor komend jaar, ook 2013, hadden we dat allemaal rond. En we hebben een hele, hele mooie groep staan. En ik... Uh, ja... Ik ga ervan uit dat we met deze groep gewoon iets, iets moois kunnen neerzetten in 2013. En dus het is wel, wel te hopen dat, dat we daar op de juiste manier en de juiste structuur omheen kunnen bouwen. De reactie van Marianne Vos. Sebastian, je wilde reageren. Ja, uh, ik was wel verbaasd uh, dat ook die ploeg dus wordt, uh, wordt opgeheven. Dus aan de ene kant uh, wel wordt gezegd we willen Marianne Vos helpen uh, richting 2016, de volgende Olympische Spelen maar dan toch die ploeg opheffen, terwijl eigenlijk in het USADA-rapport... het alleen maar gaat over de mannenwereld. Ja, Helene Krillard? Ja, omdat je een ploeg niet in de lucht kunt hangen. Die ploeg hangt nu onder de Rabobankwielenploegen en die houdt op te bestaan. En om er nou voor te zorgen dat Marianne daar niet voor gestapt wordt... proberen we daar een oplossing voor te zoeken. Maar het was dus geen optie om met alleen bijvoorbeeld een vrouwenploeg verder te gaan... als de Rabobankwielenploeg? Geen optie. En niet, in, niet in deze vorm in ieder geval. Maar er wordt dus nu ja. naar een andere vorm gezocht. En gaat ze dan wel gewoon met Rabobank op de, uh, op de borst rijden? Nou, dat, dat probeer ik net uit te leggen. Als zij uh, onder de nieuwe stichting komt te vallen dan, uh, uh, he, dat noemen we nu uh, white label, dan zal zij niet met de Rabobank rijden. En als zij bij de KMU ondergebracht wordt, dan, uh, uh, dan zou dat nog kunnen... omdat wij nog steeds sponsor zijn van de KMU. Ja, dat is dus een puur technisch verhaal. Het is niet ja, zo... Is dit, dit, technisch. Dit, eigenlijk is, hoeft zij niet op de bladen te zitten de, voor iets wat de mannen hebben gedaan. Ja, eigenlijk wel, maar wil jullie, jullie doen dat niet uh, door haar daarvoor ook te straffen. Het kan gewoon juridisch niet, om maar zo te zeggen. Zo is dat. Dat is uh, precies de verklaring. Ja. Uh, Bart? Is dat goed nieuws? Ja, nou ja, het is sowieso goed nieuws dat, uh, dat de ploeg van Marianne Vos blijft bestaan. En uh, ik, ik vind het ook helemaal terecht. En uh, ik hoop niet dat het ermee te maken heeft dat Marianne Vos uh, natuurlijk heel succesvol is geweest in de Spelen. En straks op, uh, op de volgende Spelen zal zijn. Ja. Even in algemene zin, uh, vrouw Kilaat uh, Er zijn ongetwijfeld meerdere momenten geweest dat de Rabobank al een vergadering heeft belegd en heeft gedacht aan uh, stoppen. Uh, rond uh, Rasmussen, dat is bekend, zijn er nog andere momenten geweest? Nou ja, Rasmus was inderdaad een belangrijk moment. En toen hebben wij uh, gevonden dat we onze verantwoordelijkheid moesten nemen... en niet zomaar hè, dat je als je een partnership aangaat, gaat... dat je je in goede en slechte tijden moet steunen. Toen hebben wij uh, uh, maatregelen genomen om onze rol beter te kunnen vervullen... om beter bij te dragen aan een schoon, schoon team. Nou ja, en, en daarna zijn er uh, incidenten geweest in de wielersport... Uh, uh, die wij natuurlijk wel hebben gezien en die elke keer weer uh, de vraag oproept... moeten wij hier nog in blijven En die hebben wij elke keer met ja beantwoord... omdat we een warm hart hebben voor deze sport. Maar daar konden wij na het USA-rapport geen ja meer op zeggen. Nee. Nee, maar wanneer was het in het verleden het dichtst bij om te stoppen? Uh, afgelopen woensdag. De afgelopen woensdag, ja. Ja, dat is een heel goed antwoord, want nu hebben jullie ook besloten om te stoppen, Sebastian. Ja, Ik heb nog één ja. vraagje. Uh, uh, Rabobank heeft uh, de, uh, een aanvraag ingediend bij de Internationale Wielen-Unie, bij de UCI, dus voor verlenging van de proto-licentie voor, uh, voor 2013. Uh, kan dit invloed hebben op het wel of niet toekennen van die. Uh, wel of niet verkrijgen van die licentie voor volgend jaar? niet of dat kan. Hè. Dat, dat, eh, nogmaals, we, we weten nu 2,5 dag uh, dat we ermee ophouden. En in 2,5 dag kun je heel veel doen, maar ook heel veel niet. Uh, en natuurlijk heeft Harald Knevel wel ook gesprekken gehad uh, met de UCI hierover. En wij hebben er wel vertrouwen in dat zij die pro-to-licentie uh, aan de nieuwe stichting zullen, zullen geven. Mm -hmm. Oké, okay. dus de deelname aan de Tour de France is uh, wat de Nederlandse ploeg betreft uh, uh, zo goed als verzekerd. Mogen we die conclusie ja. dan nu trekken? Goed, ja. we gaan, gaan hier nog even over doorpraten. Ik dank u vriendelijk mm -hmm. voor, uw, voor uw deelname aan, aan dit gesprek, mevrouw laat? Geen dank. Hoofdsponsoring van de Rabobank. Um, over knebel gesproken. Uh, vanavond was er een bijeenkomst in Budel. Voor iedereen die bij de Rabobank Wielenploeg hoort. Er waren renners bij, maar ook de buschauffeur bijvoorbeeld, vele buschauffeurs, de mechaniekers. Uh, directeur had knebel, die praten ze daarbij over de uh, ontstaande situatie. Paul Sanders die sprak na afloop met knebel. Arendt Knebel, slechte boodschappen brengen zijn nooit fijn. Maar dat moest vanavond wel gebeuren. Hoe is dat opgevat? Nou, ik moet zeggen, het personeel en de renners hebben eigenlijk heel positief gereageerd. Ik heb ze opgeroepen om bij elkaar te blijven. De kans op doorstart is veel groter als we, als we ja, bij elkaar blijven, de schouders eronder zetten. En dat er ook veel kansen zijn. En ja, er zijn harde woorden gevallen over de wielerwereld. En ik heb ook gezegd, die harde woorden zijn niet voor jullie bedoeld. En nou, dat pakt dus ook heel goed op. En ja, Robert heeft het woord gevoerd en ook gezegd, jongens, uh, wat mij betreft gaan we er allemaal voor. En dat waren geen loze kreten. En personeel heeft gewoon gezegd: uh, we zien het zitten en uh, laten we er een prachtig jaar van maken. En, uh, nou, wie weet, uh, ze zijn gemotiveerd. En er is belangstelling al getoond uh, vandaag. Dus uh, ja, ik hoop dat het. Uh, dat het misschien wel eens een, ook nog een positief tintje kan krijgen. Ja, er is belangstelling getoond. Belangstelling om de ploeg over te nemen, een nieuwe hoofdsponsor belangstelling om, om in ieder geval te participeren in de ploeg en of de hele ploeg over te nemen ja. Wie, wat voor belangstelling is dat? <laughs> nou daar kan ik niet op ingaan want dan zou ik kansen verpesten maar nee maar het, het, ik denk dat er nog wel meer belangstelling zou kunnen komen omdat ja het biedt ook de mogelijkheden voor bedrijven voor uh, wielersport blijft aan de ene kant en uh, ik heb al vandaag gezegd het is laag het fruit maar de smaak is nu een beetje vrang maar dat wil niet zeggen dat uh, de smaak altijd zo blijft. Nee. Um... We hebben natuurlijk veel gehad over de, over de renners zelf. Nou ja, uh, talentvolle renners. Stel een ploeg zou ophouden met bestaan, dan kunnen die renners altijd wel ergens terecht. Uh, maar het gaat natuurlijk ook om de mensen om de ploeg heen. Mechaniekers, chauffeurs van de bus, uh, verzorgers, dat soort mensen. Moeten die naar een andere baan gaan zoeken? Nee, nu niet, want we gaan door met het team. We hebben nog een jaar de tijd om naar sponsoren te kijken. En wat Rabobank heeft gezegd, we komen alle financiële verplichtingen na. Dus we zullen ook alle contracten op een, op een normale manier honoreren. Ook als het niet lukt om sponsoren te vinden. Dus die zekerheid heb ik vanavond geboden. Als ik je zo hoor, dan is er een soort van voorzichtig optimisme over de toekomst. <laughs> nou, kijk, we hebben vandaag een schets van de wielerwereld gemaakt die er niet omloog. En wij moeten wel binnen die wereld opereren. Dus dat is, dat is nog wel een, een, een echt, echt een punt van zorg. Als je kijkt naar de kansen voor deze ploeg om zich toch op een goede manier te manifesteren. En daar gaan we maar tegen de stroom in. Maar ik heb wel optimisme onder de mensen gezien. Om na deze dreun vind ik dat ze heel goed opveren. Harold Knebel, de directeur. Als je dit hoort, Bart wat is je reactie? Nou ja, hij duidt het verder wel goed. Ik uh, bedoel, in deze, in deze crisistijd uh, zijn er ook altijd weer mogelijkheden. Er hebben zich al aan een aantal sponsoren gemeld, dus dat is, uh, dat is goed nieuws. Uh, we moeten niet vergeten dat Rabobank natuurlijk heel veel geld heeft geïnvesteerd in de Wiedersport. Maar ook een uh, behoorlijke dominante sponsor was. En nu die dominantie wegvalt, biedt het weer perspectief voor een heleboel kleine sponsoren. Om, uh, om in de ruimte ergens uh, net onder het niveau Rabobank uh, in de breedte toch weer te gaan investeren in de Wiedersport. Ja, ik kan me voorstellen dat de sponsors nu echt, uh, hij noemt het laaghangend fruit... Ik kan me ook voorstellen dat, dat mensen inderdaad wel instappen... maar die zeggen, ja, maar luister, uh, die wereld, ik wil wij sponsoren... maar uh, die wereld is nog lang niet clean... En uh, ik ga niet voor die prijs van de Rabobank sponsoren. Uh. Dus je maakt nee, toch wel nee, een nee, stap goed, terug, kan ik me voorstellen. Uh, misschien kunnen we, kunnen we met, een, met een, stap, een financiële stap terug... toch hele mooie wielersportbedrijven. Uh, kijk, voordat de Rabobank in de in wielersport was... toen was er in de breed ook een hele mooie wielersport. Dus waarom Op. zou dat niet terug kunnen komen? Ik, ik heb er alle vertrouwen in. Moeten renners de hand in eigen boezem steken... en gewoon wat lagere salariseisen uh, stellen? Ja. Of maar, aannemen. Maar, wie, wie maar, gaat er, zeggen... We gaan natuurlijk niemand, en wij hier ook niet, te lagere salariseisen stellen. Als, als de mogelijkheden er liggen. Dus het is maar net welke mogelijkheden er zijn. en welk salaris je kunt vragen. Zo is het in de praktijk natuurlijk toch. Ja. Maar ja. ik kan me voorstellen dat, uh, dat de topsalarissen wel even wegvallen. Want de Rabelbank was ook een hele goed betalende sponsor. Ja. ja. Ik bedoelde eigenlijk te zeggen dat ze met minder salaris ook genoeg nemen. En niet dat ze nou, zelf ze zullen... eisen gaan stellen van betalen nee, maar minder. Nee, nee, nee <laughs> ze zullen wel moeten. Maar voor volgend jaar, de contracten lopen door. Dus uh, daarom gaat de Rabobank ook door. Waardoor lopende contracten, dus daarmee hebben ze natuurlijk ook uh, die stichtingen. Uh, in het leven geroepen, ja. zodat uh, die salarissen betaald kunnen worden... en ondertussen de wielersport gewoon bedreven kan worden. Dus iedereen heeft nog ruim de tijd om uh, erover na te denken... of ze in de wielersport gaan stappen. En, uh, ik zou het toch doen, het blijft toch de mooiste sport. Bram Tankink, sinds 2008 voor de Rabobank. Goedenavond, Bram. Goedenavond. Je hebt alles meegekregen, hoe is uh, deze dag over jou heen gegaan? Uh, ja, heftig. Vanochtend heel zwaar geschokt, natuurlijk door het nieuws... En dan vervolgens stroomt langzaam allerlei uh, nieuws binnen en dan, kom je, ja, dan, dan blijkt toch dat het uh, doorgaat. En dan ook wel weer een stukje opluchting. Dus eigenlijk ja, je, je, word je, je een beetje en weer geslingerd. Ja. Had... Dus... Heb, je het, heb je het helemaal niet aanzien komen? Uh, nee, nee, ik heb het echt niet aanzien komen. En ik denk bij mij heel veel anderen ook niet. Maar ook met name op het feit omdat het gewoon een, een verhaal was uit het verleden. En wij als huidige ploeg zeg maar op een hele andere manier bezig waren. En dan, ja, en met volste vertrouwen eigenlijk uh, in, in de huidige ploeg en ook in de huidige sponsor. Hm. En natuurlijk, ik, maar dat wil niet zeggen dat ik het uh, eh, in zin wel begrijp wat ik nu gedaan heeft, Want ze krijgen natuurlijk nu zo'n bak of zo uit, uitgegooid, uh, dat er eigenlijk bijna geen weg meer terug was. Ja, nou, uh, uh, bak bakstrond krijgen zij niet over zich heen gegooid. Het was maar een heel klein bakje stront in het hele grote rapport van duizend pagina's. Uh, het gaat meer over de hele wielerwereld die krijgt die bakstroom over zich heen gegooid natuurlijk. Ja, ook, ik ook. Maar ja, in, in, wij, wij praten nu vooral over de over Rabobank. Hm. En ik denk dat was ook niet min natuurlijk uh, wat er vervolgens Dat is inderdaad maar een heel klein, klein stuk. Maar wat daar vervolgens uh, aan vasthangt en allemaal mee gebeurt, ja, dat is niet min natuurlijk. En hm. ja. Daar, daar trekt dan uiteindelijk de sponsors conclusies uit. Ja. Sebastian ja, het viel mij op dat uh, de renners en de begeleiders allemaal zo laat zijn geïnformeerd. Vanmorgen tussen half negen en negen. En uh, sommigen moesten het zelfs via de media vernemen, uh, uh, het nieuws. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan, Bram? Uh, ja, de, de, ik, ik wil er niet goed zeggen. Ik hoorde het zelf ook eigenlijk uh, via, uh, via de media. Ik, uh, we kregen pas van negen een sms'je, maar ik lag in mijn bed... En, uh, uh, en bijvoorbeeld kom ik beneden en ik krijg, ik krijg mijn vrouw een sms'je van niemand voor de raalbank zou Terwijl ik net mijn computer aanzet om te kijken naar de mail die verstuurd zou zijn. Uh, maar uh, ja goed, ik, ik, ik, ik weet niet hoe de besluitvorming is gegaan bij de raalbank als het heel snel is gegaan. En ze hebben het heel lang binnen het huis gehouden. Ja, het is heel vervelend natuurlijk om het op zo'n manier te brengen. Maar ik denk niet dat je dat op een, goede hoop, op een goede manier kunt brengen. Ja, twee dagen geleden hebben ze het besluit genomen. Dus ze hebben twee dagen... Uh, binnenskamers uh, weten te houden. Uh, luister even mee naar uh, de uitleg van uh, je ploeggenoot uh, Robert Geesink. Hoe hoorde hij het nieuws? Ik werd gebeld door, uh, door iemand van de ploegleiding. en uh, nog, nog net voordat het uh, zeg maar, uh, bekend werd en uh, op de hoogte gesteld van, van, van uh, de situatie. Wat denk je dan? Ja, ik was vooral geschrokken. Uh, ja, ik weet het niet. Even uh, onbegrip. Ik bedoel natuurlijk... Uh, het is een uh, rare wereld waar je in leeft en er gebeurt best veel af en toe... ...waardoor je eventjes uh, stilstaat en denkt van, hoe, wat gebeurt hier nu? Maar dit is ook wel even weer een flinke, flinke knal, ja. ja. Nou, zei Brugink vanmorgen ook... ...ja, wij stoppen ook omdat wij gewoon het hele vertrouwen in de sport kwijt zijn. Ook niet, zozeer, ook niet zozeer in onze eigen ploeg... als wel in de instanties, de controles, de UCI, alles eromheen. We zien dat niet in het heden en ook in de toekomst niet verbeteren. Ja, wat denk je dan als je zoiets hoort? Nou, ik denk de sport zelf en de renners, dat die, juist, dat die heel erg goed bezig zijn. En dat het zeker de goede kant op gaat. Uh, ik durf te zeggen dat ik vanaf, het moment, vanaf de jaren dat ik prof geworden ben... of dat ik heel veel geluk mag hebben dat ik in die jaren prof geworden ben. Omdat daarvoor gewoon uh, op een andere manier naar het wielrennen gekeken werd. Kan uh, jij zo zeggen dat jij nooit met duistere zaken te maken gehad hebt? Ja, ja dat, durf ik mijn, uh, dat durf ik onder Ede of hoe dan ook te verklaren. Dat is geen enkel probleem, want uh, ik heb... Ja, ik heb Jij heb nooit, die... nooit met doping in aanraking gekomen? Ik heb nooit wat gezien en ik heb nooit in mijn leven iets geks gedaan. Dan uh, mogen ze me uh, een been afnemen als ik, uh, als ik lieg. Dat is duidelijk. Kan je de beslissing begrijpen? Ja, nou kijk, ik, ik kan het wel begrijpen, maar het is, het is voor ons heel moeilijk. Er zijn natuurlijk veranderingen gaande, ook binnen onze ploeg. Uh, we zijn net uh, een, een compleet nieuwe weg ingeslagen qua structuur. En we zijn met heel veel jonge mannen denk ik, op een hele goede manier bezig. Op, een, uh, op de manier zodat iedereen wil dat het gaat. Jonge talentvol mannen die eraan zitten te komen... die nog hun mooiste, ja, mooiste, mooiste jaren nog voor zich hebben. En voor die en natuurlijk voor de mensen die ons altijd daarbij helpen... het personeel, is het, is het heel erg moeilijk wat er nu gebeurt. Dat was uh, Robert Gezink, Bram Tankink, heb je gezien in de wereldrijd door? Ja. Twee vingers omhoog. Uh, gezworen dat je nooit uh, doping tot je hebt uh, genomen. Maar hij, ja. maar hij geeft hier eigenlijk wel de schuld aan uh, de oudere generatie. Je bent 34, dat is voor mij heel jong, maar binnen het wielrennen toch al wat ouder. <laughs> ja. Dus het is, nou, het is eigenlijk ook een beetje jouw schuld? Nou ja, ja ik denk niet dat Robert dat, dat, dat op die manier doet. Alleen, uh, er was misschien toen wel een andere moraal, maar dat wil nog steeds niet zeggen dat iedereen in die tijd fout was. Nee. Nou ja, goed, ja, dat weet ik dus niet, want ik ben daar niet bij geweest. Maar uh, nee. dat, dat, dat moet ik aannemen, wat jij nu zegt. In dit geval kan ik alleen over mezelf spreken natuurlijk en uh, ik kan niet voor andere renners spreken en ik weet dat ik weet wat ik zelf gedaan heb wat ik zelf doe en, uh, en daar kan ik alleen over praten. Ja. ja. En er is nooit een moment geweest dat je dingen hebt gezien dat je denkt hé, hey, dat klopt niet. Ja, je, bent, je hebt overdag maken en dat heb ik toen ook aangegeven toen met uh, eh, toen die reactie keer over die rico. Ja, ik, ik, ik, ik reed daar rond en ik denk dit kan niet. Ja. ja. Dus, dus ja. Ja, dat was die jongen die uh, zelf met zijn bloed ging knoeien... en vervolgens bijna was overleden. Ja. Ja. Ja. ja, ja. Br Bram was toen heel, terecht heel boos, dat weet ik nog. Ja, ja, ja, ja. Nou, ik was, was vooral heel boos, omdat toen er natuurlijk wel heel veel schandalen gehad. En ik denk, oké, okay, nu zijn we eigenlijk de goede weg ingeslagen. En dan komt er volgende weer zoiets boven drijven. Ja. ja. Ja. Dat was... En dat dat er is natuurlijk dan, want, want nu, nu ben ik dan een beetje... Nu hoor ik van meer mensen van, ja, wat blijft die reactie van Bram? Maar uh, ondertussen uh, heb je al zoveel meer gemaakt... En uh, ja, uh, het is gewoon heel moeilijk om terug naar boven te blijven. En dan moet je gewoon bij jezelf uh, gaan kijken. Nou, ik heb gewoon heel veel plezier in mijn sportbeleving. En binnen mijn ploeg uh, zie ik gewoon dat het heel goed zit. En ja, daar, daar hou ik mij aan vast. Ja. Maar hoe is het om als, als je ziet dat om jou heen de hele wereld eigenlijk uh, hardop nu zegt... De, de wielwereld is verrot, om het maar even zo te zeggen. Maar jij zit erin. Dat, ja, maar... dat zeggen ze eigenlijk over jou. Ja dat, ja, dat is zo. En het doet wel pijn, moet ik eerlijk zeggen. Omdat je zelf het idee hebt dat je echt goed bezig bent... en dat je echt een, op een positieve manier de wielerspoor naar buiten brengt. En met, met, met, met nog steeds blijf ik herhalen met mijn uh, ploegpakkers. En dan, uh, dan, ja, dan hoor je zelfs vanuit de sponsor van de, de wielen, die wielen weer op de hoog voor wat dat wij de ploeg niet meer willen sponsoren. En geen vertrouwen meer hebben in de ploeg. Ja, dat doet wel echt heel erg pijn. Ja. Ja. Heb, je, heb je dan op een dag als vandaag niet een moment dat je denkt van uh, zoek het uit? Ja, dat denkt hij nu. Oh. Okay. Het uit. <laughs> ja, vervolgens nou. hangt hij op. <laughs> Zo'n stomme vraag was het toch niet? Nee, nee, nee. Ik, ik, ik, ik, ga de, ik verdenk hem ervan dat dit puur toeval is, hoor. dat, ik, dat, dat komt zo dat Ik druk de hem op rood. Ja, zo is het. We, we, gaan, hem even, we gaan hem even terugbellen. Het is, een, ja. uh, het is een helder verhaal, hè? Zoals hij dat uh, verwoordt nu. Een... Een helder verhaal. Een helder dag. Een een ja, ja, ja, nee, ik blijf nee, nee, het een wel veranderd vinden dat uh, uh, uh, de renners en de omkadering zo laat. En zo kort voordat het nieuws naar buiten werd gebracht zijn ingelicht. Dat ja. blijf ik uh, apart vinden. Ja. Tussen half negen en negen uur op vrijdagochtend. Ja. ja goed, je gaat bedenken hoe hadden ze dat moeten doen. Nou goed, hadden ze een samenkomst moeten bedenken... maar volgens mij ligt de hele pers erop te wachten ja, dat, dat, dat, dat, dat, is zo, is. dat is ook zo is. Ja. Dat is wel lastig, maar het blijft voor de mensen wel heel vervelend... als je het via sms'jes of via de media of, of, of, of wat, wat dan ook moet vernemen over je toekomst. Ja, goed. Uh, Bram, als je in de auto luistert, hang even op. Je bent op een of andere manier in gesprek. We krijgen je uh, niet meer uh, te pakken, maar we willen nog wel het een en ander van je weten. Dus uh, uh, we gaan hem zo uh, terugbellen. Um, laten we even naar een ploeggenoot, of een voormalig ploeggenoot gaan van uh, Bram Tankink. Voormalig boegbeeld ook van de uh, Rabo-ploeg. Marco Bogert, hij vertelt uh, over het volgens de Rabobank onvermijdelijke besluit.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 Ja, dan is het misschien wel logisch dat ze zo'n beslissing maken. Maar daarentegen vind ik het wel verschrikkelijk voor het personeel en voor de renners die, die onder contract staan bij hun. Maar ik heb net vernomen dat ze in ieder geval de verplichtingen volgend jaar gaan nakomen. En dat zie je te bank ook. De dusale rapport richting Armstrong is natuurlijk alles wat nu, ja, nu naar voren komt. Uh, wat dacht jij toen vorige week zoveel details naar buiten kwamen uit die tijd van Armstrong met al die zeven toerzegers die hij heeft gehad? En voor mij was dat natuurlijk wel uh, schrikken. Ja. Als ik dat lees wat daar allemaal gebeurd is, ja, dan, dan gaan mijn oren ook klapperen. Simpel. Ik kom natuurlijk wel uit die wereld, maar dit is uh, voor mij ook wel... Ja, uh, yeah. het is uh, onbegrijpelijk. Als ik dit lees allemaal, dan, nou, dan vind ik dat heel, uh, heel spijtig. Nu hebben we... Nou ja, Armstrong uh, is tegen, me, tegen de dopinglamp aangelopen. Nou, we hebben heel veel bekentenissen de laatste jaren gehad van wielrenners... die in de jaren negentig vooral, begin in 2000, doping hebben gebruikt en het hebben bekend. Uh, we dachten dat het eigenlijk voorbij was. Uh, nu komt er nog weer meer aan het licht. Hoe ziek is nu eigenlijk de wielersport? Ja, ik, ik vind dat moeilijk om te zeggen. Ten eerste ben ik uh, een, een liefhebber van de sport. Je moet niet vergeten, ik, vanaf, kind of aan, vanaf drie, vier jaar uh, ging ik mijn hart uit naar die sport. Dus ik heb dat altijd, die sport zit hier echt in mijn hart. Dus voor mij is het heel moeilijk om te zeggen dat de wielersport verziekt is. Dan uh, krijg ik ze wat, wat niet uit mijn mond. Maar toch, er is duidelijk iets aan de hand. Ik bedoel, grote sponsors zoals de Rabobank Bank stopten gewoon maar mee na 16, 17 jaar. Dat is inderdaad geen gewone besluit. Um, um, ja, het zegt toch wel iets dat er toch echt schoon schip gemaakt moet worden in die sport. Of niet? Ja, maar dat zal eerst moeten uitgezocht worden wat er precies allemaal aan de hand is. Wat er nog gaande is, wat er vroeger gaande was. Dat ik denk dat het allemaal heel moeilijk is. En, uh, nogmaals, het is niet aan mij om daarover te oordelen. Ik vind het gewoon heel, uh, heel pijnlijk om te zien wat er nu allemaal gebeurt. en ja, Dat is eigenlijk het enige waar ik aan denk. en Ik denk nog niet zozeer in, in oplossingen of wat er moet gebeuren. Ik hoop gewoon dat de sport overleeft. En dat de mensen nog steeds in grote getalen volgend jaar naar de koers gaan komen. Dat is voor mij het belangrijkste. En ja, wat er verder gebeurt, ja, dat is afwachten. Dat was uh, Michael Bogert. Bedankt, Ben je er weer? Ja, ik ben er weer, ja. had ook niks te maken met het feit dat uh, Sebastian Timmerman... In een keer een vraag wil stellen, mag ik? Nee, nee, nee. Hij moet het best wel een keer halen, Ja, wat ja, was je vragen, ja, Sebastian? Jij vertelde uh, nou, over hoe moeilijk het is op dit moment. Uh, heb je dan überhaupt nog wel zin om volgend jaar... in misschien wel een blanco shirt uh, te moeten gaan rondrijden... en alle onzekerheid of er uh, wel een opvolger komt? Zoiets van uh, uh, zak er maar in, maar uh, ik heb er gezin maar in, inderdaad. Maar aan de andere kant, ik ben ook gewoon echt een wiel liefhebber met. Uh, en uh, ik, ik heb altijd uh, het wielrennen zelf met enorm veel plezier gedaan. En ja, dat blijft gewoon. En wat er dan ook gemeent gebeurt wordt, het, hè, het is een hele, voor mezelf, als ik op de fiets zit, ik ben, je bent heel puur bezig en dat is wat ik het liefste van doe. Ja. Dus ja, maar is het, is het een optie om uh, je carrière bijvoorbeeld bij Vakantie en Leid te eindigen of zo? Nee. Nee, ik wil gewoon, uh, ik heb altijd gezegd, ik wil mijn carrière bij Rauwmaak eindigen. Nee, nou ja, goed, dat gaat dus nu niet meer lukken. Die is gelijk. Ja, <laughs> ja, dit was het dan? Uh, ja, nou, maar goed, wel binnen, gelukkig gaat deze structuur verder. En dan laat ik dan zeggen, binnen deze structuur. Ja. Ja. ja. Nou ja, goed, we hebben straks Daan Lux nog aan de lijn. Dus ik denk, misschien kan ik een goed woordje voor je doen. Maar als dat niet hoeft, dan uh, houd het op. Nee, doe. Nee, nee. nee, goed. Je klinkt, nee. Heel, je klinkt heel stellig. Ja. Um, uh, dank je wel. Uh, rij voorzichtig. Ja, dank u. Ja. Oké. Okay. Dag. Bram Tankink was dat. Um, het feit dat uh, Giant zich nu heeft opgeworpen... kijk even naar Bart Voorskamp. En uh, Sebastian ook. Ik uh, begin bij jou, Bart. Is dat een potentiële... Uh, overname klant. Het, oh, het, is een, het is een hele grote firma, dus uh, kapiteelkrachtig zijn ze wel. En ze passen natuurlijk mooi bij een, uh, een wielenploeg. En ze waren al subsponsor, hè, geloof ik. Ja, ja, ja, materiaalsponsor. Ja, materiaal ja, sponsor, dus We uh, dus nou, kennen Giant, de wereld. Giant was natuurlijk al, uh, al verbo ja, behoorlijk verbonden aan de wielenploeg. Dus nou, ja, het zou een mooie optie zijn. En, uh, het, het zou fijn zijn als, als een firma als Jai en Terweld vertrouwen erin heeft. En dat wie de sport wel de, de goede weg is ingeslagen. Want elke keer komt men er maar op terug over vroeger en over toen en voor de 2007. Maar ja, goed, we leven straks zitten we in 2013. En hebben ze hebben het over een streep trekken. Ja, dan denk ik van, huppakee, ze zijn wel goed bezig. En ze knokken er wel voor. En hè, dat Bram toen zo kwaad werd op het geval van Rico. Dat was eigenlijk ook op het moment van hè, we zijn de goede weg ingeslagen. En, en dan is er weer zo'n domoor die op zomaar meer uh, momenten in het nieuws komt. Ja, dat is. Dat is dat is funest. En daarom was Bram zo boos. Ja. Eh, maar goed, hij was wel, geloof ik, min of meer de enige die het zo uitte. Nou ja, hij was... Waarom zat er uh, niet het hele peloton op en zegt, weer helemaal nou, boos? ja, raad, is, nee, maar iedereen was heel boos. En uh, er zijn genoeg reacties geweest uh, destijds over uh, Rico... dat hij zo stom is en dat hij de wielersport uh, beschadigt. Dus wat dat betreft is, is men wel eenduidig over de wielersport... dat het echt wel uh, de ja. goede kant op gaat. Ja, maar goed, maar de Rabobank alleen Krielert die zegt... Uh, van, ja, maar het gaat niet alleen om... Het peloton, het gaat ook om de mensen die inmiddels uit het peloton zijn... maar vervolgens weer instappen als ploegleider... Ja, maar en, goed. En, en... Ja, maar, dat is ook een beetje hypocriet vind ik. Want uh, volgens mij zit er bij die ploeg en ik vind het ook terecht hoor. Er zitten ook mensen uit het verleden bij. Dus uh, de, waarom, waarom nu in één keer uh, zou dat niet kunnen? Ja. En ik heb het vorige week ook gezegd. Uh, doel, al zouden er mensen uit het verleden zijn die verkeerde dingen hebben gedaan, dan kun je ook uh, je lering uittrekken. En uh, om even dan misschien een heel slecht voorbeeld te nemen. Mensen die vroeger een uh, probleem hebben gehad met, uh, met, uh, met, uh, met alcohol of, of, of met drugs. Die staan tegenwoordig ook voor de klas uit te leggen wat fout is geweest en dat ze dat vooral niet moeten te doen. Dus je kunt het ook op een andere manier benaderen. Net welke manier je wil zien natuurlijk. Ja, Miller bijvoorbeeld. Ja, precies. Die, die had ook een hele leuke quote. Ja, die reageerde, die reageerde heel heel heftig op Twitter inderdaad. Ja. Lieve Rabobank, jullie waren deel van het probleem. Hoe durven jullie jonge schone renners die deel zijn van de oplossing de rug toe te keren? Dus dat ja. loopt er niet om. Laten ja, we even de marketingmanager van, uh, van Giant uh, laten horen over uh, het besluit om, de Rabobank, van de Rabobank om um, te stoppen. En volgens die marketing manager Tom Davies uh, is er een zetje in de rug. And this is something now that we will look into to see if we will indeed step up and do become a major sponsor. Um I'm not going to speculate if we're going to take over the entire sponsorship as of Rabobank because that that is a that's not a decision made in three minutes. But we will now consider our options going forward as to what level of sponsorship We are definitely going to stay in professional cycling. Ja, dit is iets wat Davis wil beoordelen om te zien of ze een grote sponsor willen worden. Hij wil niet speculeren of het hele contract van de Rabobank wordt overgenomen, want dat is iets wat je niet zo 1, 2, 3 beslist. Maar ze denken nu over de mogelijkheden na op welk niveau ze als sponsor willen verder gaan. Het bedrijf blijft in ieder geval in het professionele wielrennen actief. Goed, we gaan. Door met reacties halen, bijvoorbeeld bij de ploegmanager van Verkans Soleil, Daan Luijks. Goedenavond. Goedenavond. Een grote Nederlandse wielersponsor vertrekt. Wat is uw reactie? Nou ja, ik denk dat het heel erg betreurenswaardig is dat, dat uh, een, een fantastisch ploegcollega uh, in problemen komt. En dat een uh, uh, sponsor die al 17 jaar verbonden is aan de wielersport, maar stopt. Ik, uh, ja, betreurenswaardig. Meer kan ik er niet uh, van maken. Ja, maar snapt u het wel? Ja, gedeeltelijk begrijp ik het wel. Uh, Welk gedeelte niet, kan. bijvoorbeeld? Sorry? Welk gedeelte niet? Nou, wat ik jammer vind... Meer, niet dat ik het niet begrijp, maar wat ik jammer vind... is dat nu eigenlijk de jonge renners uh, de rekening gepresenteerd krijgen... van, van een, een stuk vanuit het verleden. Uh, en ze worden eigenlijk ingehaald do, do, door het verleden. En dat vind ik jammer. Ja. En wat gedeelte begrijpt u wel? Nou ja, als je als hoofdsponsor meerdere keren... Uh, uh, ja, moet ik zeggen... Als je als, als je als hoofdsponsor natuurlijk meerdere keren geconfronteerd wordt... Met, met zaken in een team waar je niet van of niet volledig van op de hoogte bent... Uh, dan kan ik me voorstellen dat je op een gegeven moment gewoon zegt... Van ja, hier, hier moeten we niet meer verder gaan. Ja. Heeft u wel de indruk dat er iets verandert binnen de wielersport? Ja, voor mijn gevoel is er sinds uh, uh, het bloedpaspoort heel veel veranderd. Uh, het bloedpaspoort is dat er regelmatig wordt gekeken hoe de bloedwaarden zijn... en die worden met elkaar vergeleken. En als er iets verandert, dan hebben ze een reden om je wat nader te onderzoeken. Dat is in het kort gezegd, hè? Ja, dus... Dat is er vanaf 2008, 2009. En ik denk dat het vanaf toen echt anders aan toe gaat. Wat me alleen een klein beetje bevreesd is dat ik nu uh, uit de pers moet vernemen... dat er bij aanstaan ook in 2009 en 2010 nog ongeoorloofde zaken zijn, uh, hebben plaatsgevonden. Dus ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd wat de Dan nou gaat uitleggen... wat er in die periode is gebeurd. En ik hoop dan een beetje op het antwoord van dat er toen verdachte waarden waren... en dat ze die gingen onderzoeken. Maar dat is me wel iets... Uh, wat, ja... Waar mijn interesse naar uitgaat. Want als ze dat niet zeggen, wat dan? Nou ja, dan hebben wij dus uh, vertrouwen in een systeem. waarvan het systeem niet volledig werkt. Mm -hmm. uh, dus, dus daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Het controlesysteem. Ja. Doet u dan op? De dopingcontroles, ja. waar nu al zoveel kritiek op is. Ja. Um, uh, wat dacht u eigenlijk toen dat Armstrong rapport naar buiten kwam? Dat hebben jullie natuurlijk besproken intern. Ja. We weten natuurlijk allemaal dat er in het verleden uh, een stof is geweest, uh, uh, EPO, wat, wat in het begin jaren negentig bijna niet te vinden was. En dat het daarna helemaal uit de hand liep en toen kregen we met de controles. Uh, en uiteindelijk zijn gelukkig dat is dat dopingpaspoorten gekomen of dat bloedpaspoorten gekomen. En, en het werd door heel veel mensen met de mantel der liefde bedekt. En uh, je hoorde ook soms renners zeggen van ik ben nooit betrapt en ze gaven nooit echt antwoord op de vraag. Dus ik denk dat de insiders altijd wel wisten... want het is een moeilijke periode voor het fietsen. En die is nu gewoon, denk ik, helemaal openbaar aan het worden. Op zich wel heel goed, maar het leidt ook wel heel veel schade. Ja, goed. Nou, jullie hebben in het verleden natuurlijk ook... met Mosquera en Rico natuurlijk ook het een en ander voor de kiezer gekregen. Is er toen een moment geweest dat vakantieverleid zegt van... ja, maar hou eens even, dit is niet de bedoeling, we gaan ermee ophouden? Is dat moment er na bij gekomen... Nee, maar ik denk ook dat het totaal andere zaken waren. Uh, Rico, kijk, de regelgeving is zo dat de renner wordt ges uh, geschorst als hij iets doet wat hij mag. Uh, Rico kreeg een schorsing van twee jaar, vervolgens twee maanden of vier maanden strafvermindering. Uh, wij hebben hem uh, toen uh, opgenomen nadat hij eerst in een kleinere ploeg had gereden. We hebben hem gecheckt, toen waren de bloedwaarden goed en hij is bij ons gekomen na de schorsing, conform de reglementen. Hij is toen een fout ingegaan en we hebben hem meteen ontslagen. Uh, ...en Mosquera was een, een renner die de Ronde van Spanje uh, inging bij ons tekende ...en gedurende die Ronde van Spanje uh, niet geschorst werd... ...maar er zou een middel aangetroffen zijn... ...wat mogelijkerwijs op de lijst zou kunnen staan en zou kunnen maskeren. Uh, die renner heeft nooit in shirt gereden... Uh, ...en is dus uiteindelijk na één jaar op nooit staan gestaan uh, geschorst. Dus dat zijn natuurlijk andere zaken dan dat een team zelf... Uh, ergens bij betrokken wordt. Ja, nee, maar goed, het moment dat Van Kanselij zei van... ja, maar dit willen we niet, we gaan er mee stoppen... is nooit uh, bij de hand geweest. Nee, omdat zij bij allebei de zaken helemaal op de hoogte waren... Uh, ja. wat er aan de hand was. Dus dat is eigenlijk gelukkig nooit voorgekomen. Nee, nee, nou, houden we zo, zou ik zeggen. Ja. Uh, dank je, vriendelijk. Nou, graag gedaan. Nou, luisteren ja, van Van Kanselij, Inmiddels ja. aangeschoven de voorzitter van de KWU, Marcel Wintels. Uh, goedenavond. Goedenavond. U hoorde het, hoe? Ik hoorde het uh, woensdag, uh, in alle eerlijkheid... omdat ik uh, toen gebeld werd of ik uh, in Utrecht uh, kon komen voor overleg... om te bespreken uh, wat het uh, besluit was wat eraan ja. zat te komen. Wie belde? Ik werd gebeld door, uh, dan moet ik even heel diep nadenken... de heer Knebel. Uh, als ik me goed herinner. Heeft, ja, dat was uh, Harald Knebel. Heeft u gelijk ook uitgelegd wat er ging gebeuren gezegd hij ging worden? Nou, ik had natuurlijk de afgelopen weken uh, wat vaker contact dan met uh, Rabo. En uh, ergens had ik wel een gevoel dat het wel eens een uh, verkeerde kant op kon gaan. En toen oh. hij mij uh, woensdag belde, in de loop van de middag... Uh, of ik uh, naar Utrecht kon komen... toen heb ik gezegd, uh, ik pak de auto en ik kom die kant op. En toen voelde ik al welk bericht het zou worden. En wanneer belde u voor het eerst? Ja, woensdagmiddag. Ja, ja, u zei, nee, u daarvoor, of maar, ja, wanneer belde nee, ik? Nee, nee, ik heb al contact gehad met het USADE-rapport één uh, of twee keer ja, ja. Uh, in het weekend. om met elkaar vast te stellen van vreselijke constateringen van het rapport. Hoe nu verder? Wat moeten we in Nederland doen? Zoals ik ook contact heb gehad met de dopingautoriteit, uh, de heer RAM. Hoe nu verder? Wat gaan we in Nederland doen? Wat moeten we internationaal doen? Dus vanuit mijn rol als KMU-voorzitter heb ik sinds dat rapport, zoals ik ook daarvoor. Eerder heb gedaan dat ik haar vastgesteld, wat moeten we nu doen? Ja. Is, er, is er sprake van geweest dat uh, de Rabobank zich helemaal zou gaan terugtrekken, dus ook als uh, bondsponsor van de KMU zou stoppen? Uh, niet voor zover mij bekend. Uh, vanaf uh, uh, in ieder geval de hele concrete uh, momenten, en dan heb ik het dus met name over uh, ongeveer twee dagen geleden, 48 uur geleden, was helder dat hun hart en hun sympathie bij het wielrennen blijft. En ik blijf ook graag zeggen, er zijn zo'n miljoen, kleine miljoen mensen in Nederland... die die sport met ongelooflijk veel plezier van jong tot oud uitoefenen. Een prachtsport, een Nederlandse sport, daar staan was, we als KMU voor. En ik vind het fantastisch dat Rabobank het commitment is aan blijven gaan... om de komende vier jaar die breedte sport, die jeugdsport, die talentensport... En de dikke bandenrace. En de dikke ja. En alles wat erbij hoort te blijven steunen. Uh, ja. klassen ja. Nu even hoe het verder moet. Moet Pat McQuaid weg? Als dan uh, alles was opgelost, uh, was dat misschien een uh, heel goed idee. Maar dat weet uh, je pas als je hem hebt weggestuurd natuurlijk. Ja, dat is waar. Maar ik denk dat er veel meer aan de hand is. Dus uh, ja, eerst, eerst, eerst even, moet hij weg of niet? Nou, maar, gunt u mij even dat ik het verhaal volledig uh, vertel. <güls> uh, ik denk dat we moeten vaststellen... dat we mogelijk het afgelopen jaar een aantal stapjes de goede kant op hebben gezet. Bloed, Bloedpaspoort is daar een voorbeeld van. En tegelijkertijd moet je vaststellen dat als je jaar in jaar uit... ook nu, vandaag de dag, nog elke keer weer verklaringen krijgt... waarom het is zoals het gegaan is. En dat het toch een wereld is waar nog steeds gelogen wordt... gedoogd wordt, geaccepteerd wordt, wat niet meer kan. Waar uh, geen fair play gespeeld wordt tot de dag van vandaag. Uh, niet voor niets de pijnlijke constatering die uh, de Rabo heeft gedaan... om een conclusie te trekken, dan denk ik dat je als systeem... als profcircuit, want daar hebben we het dan over... dat je een heel groot probleem hebt. Ja. En um, we hebben voorgesteld, maar dat overigens al voor vandaag... dat hebben we al gedaan na het USAD-rapport... dat het naar ons idee, KMU, zeer wenselijk zou zijn... dat een onafhankelijke commissie onderzoek gaat doen... of de afgelopen vijf, zes, zeven jaar inderdaad... die stappen vooruit stevig genomen zijn. Ja. Wat ik graag zou willen, is geloven... wat vandaag en morgen door een renner gezegd wordt. Ja, ik moet Pet McQuaid weg. Um, als uit zo'n onderzoek wat van de Uci tot de verzorger wat ons betreft blijkt dat er onderdelen zijn in het systeem die gedisfunctioneerd hebben, niet gefunctioneerd hebben, gefaald hebben, absoluut. Ja, maar dat lijkt me toch al dat komt in het rapport van Tuzada nogal duidelijk naar voren. Als we het rapport geloven, dan ja. moeten we dat ook geloven, want dat staat er ook in. Ja. Maar daarom geef ik ook zo'n, uh, volgens mij, uh, klip en klaar antwoord. Ja. Maar ik vind het te makkelijk altijd om iets op één persoon uh, te zetten. Uh, de periode waar we het uh, qua USA-rapport over hadden, was zelfs een andere periode. Waar het mij om gaat, is dat in het hele systeem... Toen was je wel actief, hè? Uh, zeker, zeker. Uh, nee, maar dat geldt voor heel veel mensen. Ik uh, hoorde net een heel klein stukje van de uitzending mee. We hebben wel eens eerder gepleit vanuit de K.W.U. behalve voor langere schorsingen. Want twee jaar is natuurlijk toch kort. Waarom niet vier jaar en waarom niet je wedstrijdgeld kwijt? Waarom niet je punten volledig kwijt? Maar we hebben ook wel eens gepleit waarom niet een code binnen het pro tour circuit dat eh, renners die betrapt zijn geweest op doping... ploegleiders die betrokkenheid hebben gehad met doping... of oud-renners, dat die niet meer in dat systeem een belangrijke rol krijgen. Ik hoorde dat Vino Kurov, ik weet niet zeker of het klopt... ploegleider bij Astana gaat worden. Als dat toch het geval is, kun je dat thuis nog uitleggen? Dat is toch iemand die de sport veel kwaad heeft gedaan? Dan zou ik, als ik UCI-voorzitter was, zeggen... we komen vandaag nog met de ploegen tot een code... dat we geen van allen meer dat soort mensen in dat soort functies aannemen. Ja, Oké, okay, maar goed, we roepen aan de ene kant op om iedereen openheid van zaken te geven. Aan ja. de andere kant zeggen we, degene die dan openheid van zaken geeft... komt nooit meer aan de bak in de wielenwereld. Dat is er ook niet met elkaar, want die mensen zitten nu in de wielenwereld... die denken, ja, euh, dan heb ik geen baan meer, dan heb ik geen geld meer... dan kan ja, ik mijn ik, huisje ik, meer betalen. Ma ik maak nog het verschil tussen mensen die contracten hebben... die je hebt te respecteren enerzijds, die onder een regime zijn uh, aangetrokken en aangegaan... Uh, waar die regeling er niet was. Versus, je moet altijd een moment kiezen dat je zegt... en vanaf vandaag de dag gaan we over naar een nieuw systeem. Je respecteert wat er was, want je kunt het niet van vandaag op morgen verbeteren. Maar als je wil dat het over tien jaar beter is, moet je een beginpunt kiezen. Dat beginpunt, dat zou wat ons betreft overigens al eerder gekozen kunnen zijn, maar dat kun je ook vandaag ja. kiezen. Ik begrijp dat de uh, USADA, ik meen, maandag met een reactie Uzie. komt... Uzie. Sorry, ja. sorry, ja. maandag met een reactie komt het op het Usana rapport Ik hoop dat ze dan met een aantal maatregelen uh, komen. Als het blijft bij een beperkte reactie ten aanzien van een soort juridische uitleg... wat wel of niet uh, echt bewijs is, dan hebben we straks twee werelden. Een juridische wereld en een wereld van de sport... waar niemand meer de geloofwaardigheid van de winnaar uh, eigenlijk durft uh, uh, te geloven. Ja. Dat zou uh, vreselijk ja. zijn. Ja. En als het nu een, een, een, een, een, niet een reactie wordt die u graag wil horen, wat u net zegt, de hand in eigen boezem steken, ja. min of meer ook. Wat dan? Nou, wat ik dan hoop is dat de landen met elkaar, de federaties met elkaar... we hebben eerder een jaar, vier, vijf, zes geleden... ik weet niet meer precies, toen de ruzie was tussen de UCI en de ASO... was als Nederland initiatief genomen om uh, met de landen bij elkaar te komen... om de UCI te dwingen om een andere kant op te gaan dan ze toen deden. Dat gaat u dan weer doen? Uh, we hebben gisteravond nog een bestuursvergadering gehad als KMU... op uh, weg naar uh, vandaag en opnieuw gezegd... als wij vinden dat de UCI onvoldoende maatregelen neemt... die vertrouwenwekkend zijn voor de sport... de sport waar wij trots op willen zijn, van jong tot oud, inclusief de profs... Als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 uh, gehoord, geopperd gehoord. Maar speelt, dat, speelt dat nu extra misschien? Uh, nou ja, ook een... kijk um, Wat mij betreft zou de UCI de rol moeten pakken... die ze hoort te hebben. Namelijk een gezaghebbende bond waar leiderschap... Hey, maar, dat is, maar dat is duidelijk. Maar ja. nu even, stel dat ze ja. dat niet doen maandag. Ja. Is, er dan, is er dan een optie als de UCI... Die, die, we krijgen de UCI niet de goede kant op... om even in uw termen te zeggen. Ja. Is het dan mogelijk dat er een initiatief ontstaat... dat er een bond ontstaat naast de UCI? Ik sluit uh, niets uit. Op het moment dat uh, dit als sport overkomt... en dan hoop ik dat ploegen landen, renners... Uh, eigenlijk met elkaar een vuist willen maken. Ik hoorde vandaag uh, een aantal renners... ontzettend teleurgesteld. En ik heb daar ongelooflijk begrip voor. Die, die zei, een beetje boos op de uh, Rabobank als werkgever... wij leiden nu vanwege, uh, laten we zeggen, misdraging uit het verleden. Dat is op zich waar. Dus die frustratie begrijp ik. Maar tegelijkertijd zeg ik, renners, alsjeblieft, laat je horen. Waarom accepteer je dat in het peloton, ook vandaag de dag... vast niet zo systematisch als tien jaar geleden... maar waarom laat je gebeuren? En vaak weet je het... dat je collega uit het peloton jou als het ware flikt. Waarom laat je dat gebeuren? Boos, ik begrijp dat. Op een werkgever of teleurgesteld. Maar ik zou willen dat je net zo boos werd... erben Willemar zei vandaag op de radio op weg hier naartoe. Ik weet niet in welke uitzending. In, ja. Ja. In. Ja. Ja. Ja. Waarom oh, cool. zijn sporters niet eigenlijk ongelooflijk boos geweest de afgelopen week bij het USA-rapport. Waarom waren het bestuurders en allerlei anderen? En als sporter moet je toch ongelooflijk boos zijn... als blijkt dat je geflikt bent. Ja, meer sociale controle. We hebben nog twee minuten uitzending. Ik kijk even naar Bart en naar Sabat. Ja, we kunnen hier vier uur mee vullen. Ja, ik luister al dag, uh, ik, ik wil jullie graag de gelegenheid stellen om de voorzitter ook nog even wat vragen. Uh, dat geef ik nu even Bart. Bart ik, ik heb... Uh... Nou goed, ik, ik vind in ieder geval goed, uh, goed dat u uh, de, de, de, de sport verdedigt. Zo zijn we namelijk zelf ook. En, uh, ja, ik, ik hoop dat, uh, de, dat uh, de, de bonden inderdaad een vuist kunnen maken... na de UCI als blijkt dat, uh, dat het niet goed gaat. En dat ze ook inderdaad de, de ploegen daarmee kunnen krijgen. Want die hebben denk ik ook wel de macht. Nou Fijn om de steun te horen. En ik zou dus echt willen... En ik ben niet zo van de initiatieven buiten de uh, reguliere kanalen om. Maar volgens mij is de situatie nu wel zodanig... dat je moet zeggen, renners, ploegen, landen... die wel zeggen, het moet echt en snel anders... dat die met elkaar nu een vuist gaan maken... om uh, te zorgen dat we over vijf jaar, als we hier wellicht weer zitten... dan kunnen vaststellen, goh, 2012 was toch een keerpunt. Mm, mm, mm. Maar misschien kunnen we zelfs wel vaststellen... in 2008 ging het al de goede kant op. Onderzoek in 2012 e, heeft dat geleerd. Ja precies. Ja, nee, denk... Jouw vraag is geweest. Ik wil even weten welke landen dat zijn. Ik denk even aan België, Frankrijk, Spanje, ja, ja, Italië. Uh, Jazeker, dat zijn een aantal landen in, laten we zeggen, de traditionele wielenlanden, de West-Europese landen uh, wellicht. Maar nogmaals, het maakt me eigenlijk niet zo gek veel uit welke landen het zijn. Maar het moeten de landen zijn die zeggen, we blijven niet langer afwachten. We accepteren niet dat er elke keer een verklaring is waarom het ging zoals het ging. Maar landen die zeggen, we hebben het beste voor met de sport van hoog tot laag. Uh, we en dat kan nu wel? En de 98 niet, forenters niet, en nu wel? Nou ja, laat ik zo zeggen, als ik niet meer uh, het idee had dat het kon, dan kon ik de drive en de energie niet meer opbrengen om daarmee vanuit Nederland in ieder geval leiding aan te geven. Ja. Maar ik, ik roep dus eigenlijk alle betrokkenen op om met elkaar die, die sport uh, de goede kant op te krijgen. En die is uh. al de goede kant. Want wat, wat u ook al zei, dat die, die weg is al ingeslagen en we moeten niet vergeten, het zijn nog steeds zaken uit het verleden, maar die, die renners van nu... ploegen van nu zijn echt wel goed bezig. En ja, dat wil ik ook wel kwijt, want het gaat echt over het verleden. De wielersport is echt wel goed bezig, maar moet nog beter. Punt. Want Punt. Punt. <laughs> de tijd is op. Dank u vriendelijk voor uw komst. Uh, veel plezier zometeen in... Uh, met het oog op morgen. Dat uh, wordt gepresenteerd door Kees Grimbergen. het ons betreft graag tot morgenmiddag... half vijf met het Sportforum. Dag. Argos bestaat 20 jaar...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 nu, in beeld en geluid, horen, zien en lachen, een eigen tentoonstelling. <middel> Die tentoonstelling van André van Duin is verlinkt tot 3 maart. Nou, daar zijn we mooi klaar mee. Mannen, zullen we gaan golven in Portugal? Goedkope vlucht en een grote auto erbij. Eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen. Dit is Radio 1.